Juris Stubenitsky met het NOS-journaal. De Indiase premier Modi is van plan om de schuldigen achter het zware treinongeluk van gisteren zwaar te straffen. Meer dan 280 mensen kwamen om het leven en honderden raakten gewond toen een trein ontspoorde en daarna werd geramd door een tegemoetkomende trein. Premier Modi was vandaag op de plaats van de ramp en bezocht gewonden in een ziekenhuis. VVD-leider Rutte gaat een uiterste poging doen om snel met nieuwe migratiemaatregelen te komen. Hij denkt dat dit binnen een paar weken lukt, zei hij vanmiddag op het partijcongres van de VVD in Apeldoorn. Rutte lag daar zwaar onder vuur, omdat het aantal nieuwe asielzoekers niet fors is verlaagd, terwijl hij dat wel had beloofd. Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft tijdens het congres... opnieuw excuses gemaakt voor zijn wangedrag. Hij zei dat hij fouten heeft gemaakt, te fel is geweest... en daar enorme spijt van heeft. Wiersma trok als minister en VVD-Kamerlid fel van leer tegen zijn medewerkers. Hij zegt dat hij aan zichzelf werkt. Amsterdam wil voorkomen dat de directe treinverbinding met Londen... straks zeven of elf maanden wegvalt. Gisteren werd bekend dat er vanaf juni volgend jaar maandenlang geen Eurostar-treinen kunnen rijden tussen Londen en Amsterdam. Het station in onze hoofdstad gaat weer op de schop... en tijdens de verbouwing is er geen ruimte voor paspoort- en bagagecontroles. Het stadsbestuur wil met het ministerie, ProRail en de NS gaan kijken... of de werkzaamheden eerder klaar kunnen zijn. Na de vuurwerkaanslagen bij geldwisselkantoor Surichange... looft het bedrijf 20.000 euro uit voor de gouden tip... die leidt tot de aanhouding van de daders... Bij vestigingen van Suri Change in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... waren de afgelopen weken explosies. motief is niet bekend. Het weer, het is zonnig, maximaal 24 graden. Ook morgen zulke temperaturen. Veel zon en in het noordwesten soms wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort Is zin in ZFM ZFM nu, entertainment for you Ik heb mezelf zo vaak beloofd Dezelfde fouten niet te maken Geen rare fratsen in de nacht Verkeerde vrienden steeds op je Maar iedere weekend gaat het mis als we me bellen om te stappen, terwijl ik haar nog had gezet, blijf bij jou, ik ga niet veel. Maar er zit een heel klein duiveltje in mij. Een heel klein duiveltje. En die wil stappen, feesten drinken. Die denkt alleen maar, ik ben vrij, daar ga ik weer. Daar ga ik weer, ik had nog zo gezegd Ik doe het niet meer, oh daar ga ik weer Dit is de laatste keer Zo stond dat ik het weer verkoop Maar de verleid Maar zo zwak als ik een drankje heb gedronken, Dan zegt dat stemmetje in mij De nacht is nog lang niet voorbij Ik weet dat je thuis op me wacht En van bezorgdheid niet kan slapen Ik heb geen hoop meer voor de tijd Ik ga door, maar straks heb ik spijt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 Meer vervolg, maar de verleiding was net iets te groot, dus dan ga ik weer. Ik had nog zo gezegd, ik doe het niet meer Oh, daar ga ik weer, hier is de laatste keer Zo stond dat ik het weer verkloot Maar de verleiding was net iets te groot Dus daar ga ik weer, misschien de laatste keer Daar ga ik weer ja, daar ga ik weer. Misschien de laatste keer. Ja, we kennen dat probleem niet, hè? Ja, als het zo gezellig is, ja, dan blijf je toch uh, altijd wel lekker hangen. Hé, hey, hele goede middag, hier is hij weer, ondergetekende vrijheid bij ZFM Entertainers voor je op die 106.9 DHB plus 6A. Ja, en we gaan even lekker verder met de If I Had Words van de Scott Fritgerald en Yvonne Kelly. Rituals. En natuurlijk uh, het uh, kleine zusje van uh, Patricia Pai, Yvonne Kelly. Hey, ja, lekker hoor. Hey, uh, we gaan verder met. Uh... Heel lekker, ding. En dat allemaal gezongen door Frans Bauer. Zie die blik steeds maar weer in jouw ogen En daarmee zeg jij al meer dan genoeg Of zijn die woorden van mij soms gelogen Maar komt de liefde alleen op de vroeg Of ben jij heel misschien wat verlegen Maar verliefd zijn dat is elke gewoon Die vlinders kom je niet elke dag tegen Weet jij waar ik nu al dagen van droom? Geen hey, lekker ding hoor ik je zeggen Dan hoef je niets meer uit te leggen Ik wil het zo graag van je horen Knop dat maar heel goed in je oren Hoe lang moet ik wachten? Ik heb de tijd maar niet te lang, anders krijg je nog spijt Ik hou in mijn hartje een plekje vrij Ik wou maar dat jij het één keertje zei Geen hey, lekker hey. ding hoor ik je zeggen Dan hoef je niets meer uit te leggen Ik wil er zo graag van je horen Knoop dat maar heel goed in je oren Maar niet te lang, anders krijg je nog spijt. Ik hou mijn hartje, een plekje vrij. Ik wou maar dat jij het één keertje zei.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 Zonne met een grote parasol Even weg I'm glad to hate you. Hier in Holland Kan zo gezellig zijn Lekker lang uit Wiggezonnen Met een grote parasol La vie en oh wat een heerlijke plaat, hé ja. En we gaan lekker door. Ja, la bomba. King africa Hier bij CFM Entertainment for You. Movimento sensuaal. Sensual. Sexy. Oh movimento moustaxi. Sexy. Kijk eens vienen solas ook con este baile que es. Bomba en King Afrika hier bij ZFM Entertainment Review en wat een gezelligheid. Ja, en uh, zonnetje erbij. Heerlijk hoor. Ja, je vriend, Jeroen uh, die vraagt uh, een plaatje aan John West en Lange Frans en uh, ja wie kent hem niet? Zeker. John West en Lange Frans. Zonder jou onder het licht van de zo mooi dat het werd, een droom kon zijn. Heel mijn hart, dat hartslag. Oh, oh, oh, in vuur en Ik ben zo blij dat jij in mijn leven kwam. Overal heen kan, maar ik zie je nooit staan met je koffer. Nooit en als je gaat, mag ik met je meedanken. Want alles vind ik samen tof. En ik kan niet meer zonder jou. En dat dus je eigen schuld je hebt zelf zo ver laten komen. En ik ben blij dat de vrouw die in mijn leven is, zo meisje is daar droom Als jij mij ooit verlaat, Weet ik me geen raar. Want een leven zonder jou is toch geen leven meer. Don't worry Van de maat was de zo mooi dat het net een droom kon zijn. Dus liefst alleen. Dat ik niet perfect ben, maar het gerucht doet al jaren erom. Nu hoor je dat ik met John West ben. Dus er wordt gedanst en gefeest en gezongen. Hoe kan je beter vieren dat we samen zijn? Op zo'n prachtige dag van vandaag. En ik wil zo graag dat je bij me blijft, en dat is alles wat ik van je wil. Blijf, bij mij, bij mij. De liefde tussen ons gaat nooit meer voorbij. Oh liefste, blijf bij mij. Blijf bij mij. Oh, Blijf bij mij, blijf bij mij De titel van deze plaat, Blijf bij mij Jean West in Lange Frans en aangevraagd door Jeroen Hey, um, we gaan uh, eventjes uh, naar Italië Entertainment for you, in het hoofd, in het hart Eros Ramazotti en una trate. pretendei EN spostamenti quando dal tuo spazio ne uscivo un po' Se ze boy era je più la zo met zonnetje erbij, heerlijk. Ja, dan waai je eigenlijk toch al uh, in Italië... zo ergens langs het strand een beetje... ja, ja diffusertje aan en zo... met een lekker geurtje, weet je. Ja, uh, nou ja, we gaan, uh, we gaan lekker door. Het slappe uh, gauw uh, klits. <laughs> hey, um, we gaan zo eventjes bellen natuurlijk... met, uh, uh, uh, ja, Joyce. Joyce Mansets. En uh, zij heeft uh, haar nieuwe single uitgebracht. En uh, ja, die gaan wij dus uh, zo dadelijk uh, draaien... En even contacten. We gaan eerst even naar Martin Dams en alleen jij brengt de zomer, zfmartiesten.nl voor uw verzoekplaatjes en even terwijl vragen info, alles, alles kan en dat allemaal op die 106.9 en DHB plus 6a. De zijn zo koud en kielt. Dan denk ik weer terug Aan die fijne tijd Zullen we gelukkig samen waren Het huis is nu zo leeg en zo stil Dit is toch ook niet wat ik wil Ik wil terug naar jou Vertel me toch waar zomer in mijn leven Ja, ik wil alles aan je geven Jij bent de bron van mijn bestaan Alleen met jou Zou ik alles willen delen Zeg mij toch waar je bent En laat mij niet alleen Zo verder gaan Wat ik doe, zie ik jou voor me staan en fluister zacht jouw naam. Maar dan besef ik weer dat je mij toch hebt verlaten. Soms kan ik het leven moeilijk aan en droom ik weer van jou. Hoe moet ik verder gaan? Ja,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 Alleen jij brengt de zomer En Martin Thams. en uh, Ja we gaan lekker verder Met wie Christophe en uh, Lindsay Oftewel broer en zus En daaruit het uh, mooie uh, zuidenbuur uh, uh, kom, uh, kom in uh, mijn armen En dat was toen uh, destijds van Aristakus En Siska Peters En kom in mijn armen Ja hetzelfde titel maar deze is in een nieuw jasje gestoken. zomerse klanken van onze zuidenburen natuurlijk Christophe en uh, Lindsay oftewel broer en zus en kom in mijn armen een cover natuurlijk van uh, Siska Peters en Aristakus in de, in de jaren 80 eind jaren 80 volgens mij en over oh, wat was dat een hit toen en ik hoop dat dit net zo'n hit wordt en aan de telefoon hebben wij jawel, Joyce, Joyce Martens Hallo, Hallo Joyce. Hallo. <laughs> hey, ja, dat ging eventjes fout. <laughs> Geelie, hey, hoe is het? Uh, ja, goed. Ja. Het is, uh, het is Eigenlijk uh, lekker zaterdagavond zeg maar. Ja, want uh, je, je was vorige week hier in de studio natuurlijk aanwezig, ja. uh, de 27e bij uh, Zandvoort voor jou. Klopt. En uh, ja, hebben we een, een klein uh, tipje van de sluier hebben we toen opgelicht. Ja. Inderdaad. En, uh, nou ja. 2 juni was het zover. Mm -hmm. Perfect. En hoe gaat ja. die? Is, uh, ja, die is nou uit. En uh, ja, ik vind het echt super tof dat uh, nou, iedereen het kan horen. Dat is echt hartstikke leuk. Ja, ja wat, wat een geweldig nummer is dat. Ja, dankjewel. Ja, ik uh, zeg het. Uh, ja, degene die het, uh, die het geproduceerd heeft, ja, geweldig. Ja, dankjewel. Ja, ik ben er zelf ook wel echt heel uh, blij mee hoe het geworden is. En uh, ja, het is gewoon... Uh, ik vond het sowieso ook wel leuk. Mijn eerste twee nummers, die zijn dat zijn wat meer ballet. Ja. En uh, over het algemeen ben ik ook wel... Um, ja, ik ben ook wel een ballet meisje, wat dat betreft. Ik hou daar gewoon ook wel van. Ja. Maar toen ik dit schreef, dacht ik... Ja, er mag wel een beetje power in zitten. Uh, vooral ook om de boodschap die erachter zit. Um, ja, het mag wel gehoord worden. Dus, um, ja, maar Weet je wat ik nou zo leuk vind? Als ik dan alle... Je hebt nu drie nummers uit. Mm -hmm. En ja, op de een of andere manier... Uh, ja, hoor ik je toch groeien. Ja, dat is wel heel erg leuk om terug te horen. Nou ja, is, deze drie zijn ook toevallig in die, die volgorde opgenomen. Ja. Dus uh, ja, en het is allemaal wel uh, in korte tijd. Uh, um, ik heb het, het is allemaal een beetje vorige zomer zo ongeveer geschreven. Ja. Maar tussen het opnemen daar heeft wel tussenpozen doorgezeten. Want uh, dat vertelde ik je ook al kort uh, vorige week. Ja. Um, ja, ik heb natuurlijk ook gewoon een baan en een gezin. En uh, ik werk uh, remote met mijn producer. Dus dat betekent dat ik de zang ook gewoon hier bij mij thuis opneem. Um, en dat, ja, dat gaat dus gewoon in de uurtjes die over zijn in de avond of in het weekend. Of, uh, dus daar, daar gaat het ook wat langer overheen dan als je gewoon in één dag een studio zou boeken. En uh, dan een heel nummer of meerdere nummers opneemt. Ja. Maar daardoor, uh, ja, daardoor merk je dat misschien ook wat duidelijker dat daar dan verschil tussen zit. Dus dat ja. Dus, ja, nou ja, het is wel leuk om terug te zien. Ja, ik denk dat het toch een, een bepaalde... Uh, ja dat je eigen eigenlijk een beetje dwingt een bepaalde perfectie uh, er toch in te brengen. En, mm -hmm. en, en ja, daar heb je toch iets meer tijd voor nodig als uh, net wat je zegt... Uh, een dagje even een studio uh, huren en uh, de mensen daarop inzetten... en uh, ja, eventjes uh, snel in elkaar zetten. Nou ja, er zijn misschien mensen die dat wel kunnen. Of, uh, maar vooral omdat ik zo nieuw uh, was... Daarin vond ik het eigenlijk zelf een heel fijn idee. dat ik dat echt op mijn gemakje kon doen. En dat ik het, als ik het zou willen, dat ik het gewoon honderd keer kon zingen. totdat ik dacht, nou, nou ben ik tevreden. Ja. Uh, en als ik gewoon een keer mijn dag niet had of moe was. of. Uh, dat ik dacht, nou ja, dan goed, proberen we het morgen nog een keer. En uiteindelijk in de praktijk uh, valt het dan best wel mee. want dan ben ik meestal een avondje bezig. en dan wil ik het ook af hebben. En dan. uiteindelijk staat het er dan naar mijn tevredenheid op. maar gewoon het idee dat het wel kan. Uh, ja, dat is wel gewoon heel erg fijn. En uh, gewoon ja, lekker op je eigen zolder. Ja. Uh, het is je eigen spulletjes. Ja, is, ja, ik vind het een uh, hele fijne manier van werken. Ja. Maar ja, je zit natuurlijk wel meer op afstand van mensen met wie je samenwerkt. Dus dat is ja. dan wel weer misschien uh, een nadeel. Ja. Ja, goed. Je ja. Ja, kan niet altijd alles naast de deur hebben, helaas. Nee, nee, dat, dat is ook zo. En uh, ja, als je dan iemand treft met wie je wel. Uh, ja, die, dat, dat vind ik wel echt heel tof. Uh, uh, die producer die zit dus uh, in de UK. Maar als ik uitleg wat ik bedoel, dan snapt hij het wel. En ja. hij kan het vertalen in muziek. En dat vind ik wel heel erg fijn. En dat heb je wel nodig, denk ik. Ja. Ja, ze zeggen altijd, een beter een goede buur dan een verre vriend, maar... <laughs> Toen is het ook allemaal <laughs> Nee, maar goed, uh, ja. Nee, maar die... die weet je, als, het, als, het, uh, als je iemand hebt uh, en, en daar klikt het mee... Ja, dan moet je dat zeker niet veranderen, ondanks dat hij ja. dan uh, 200 kilometer verder zit, zeg maar. Hey. Ja. Ik bedoel. Hé, hey, maar... Um, ja, de, de single die gaat goed. En uh, nou ja, Toeday ook. Mhm. Mm en uh, hoe heet de andere ook? Uh, die is me even ontschoten, me de me titel. Home. Ja, Bring Me Home inderdaad. Die had je geschreven voor je, voor je partner. Ja, klopt. En uh, toen was eigenlijk uh, het verhaal uh, vanwege je kind die ja, een, een, een bepaalde ziekte had. Ja. En eigenlijk, uh, en eigenlijk daar nu bovenop zit. Of uh, bovenop ja. is. Ja, dat was echt een terugblik naar die periode ja. inderdaad. Ja. Hé. Hey. Maar je rest alleen uh, nog te zeggen van... als jij jouw nummer aankondigt... dan ga ik hem draaien. Nou, hartstikke leuk. Uh, ja, ik zou zeggen allemaal uh, luisteren... en ik, uh, ik hoop dat jullie ervan genieten... en vooral uh, ook van de boodschap in het nummer. Um, want dat is eigenlijk... laat perfectionisme los en jaag je dromen na. Um, nou, hier komt hij dan. Perfect. Dat is hem. Hé, hey, dankjewel Joyce. Dankjewel. Blijf vangen. Doe ik. Oké, okay. tot zo. the <laughs> We zeggen naar de muur. Heerlijk zo, dat zonnetje. Ik krijg gewoon uh, ja, spontaan het vakantiegevoel, eigenlijk een beetje. Hey, uh, hiervoor hoorde je Joyce Martens natuurlijk met haar nieuwe single Perfect. En uh, zij was natuurlijk uh, afgelopen uh, zaterdag 27 uh, hier in de studio aanwezig. En uh, heb ze een stukje eigenlijk van de sluier opgelicht. En natuurlijk ook uh, ja, twee nummers uh, gedaan hier. En um, ja, daarna hoorde je dus Jan Spijkerman en alles wat ik deed. En wij gaan naar uh, ja, Hans Segers. En Hans, die hebt het over mijn liefje. Blijf erbij, hè. Tot 7 uur entertainment voor jou. Jij keek me aan met een blik heel brutaal Ik ging met jou al heel snel aan de haal Jouw handen speelden met mij, gevaarlijk spel We zochten samen een heel grus hotel Het was gewoon maar een kwestie van tijd Het was vlug, volkomen bereid We vonden samen het prachtigste paar We kusten zacht en beminden elkaar Ik zei mijn liefje, mijn hart het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 De maan kijkt meer op ons liefdespel. Laat ons genieten, ik laat jou niet schieten. We zitten samen in één groot jubel. Ik wil proberen, ik imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit er nou. Je kunt je draaien en keren en veel manoeuvreren. Maar liefste, ik hou van jou.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 Zo, dat was je dan Hans van Zichlein, mijn liefje, hey, ja. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo is dat. En uh, we gaan verder met Chris. En als Kijk je gaat... Kijk mij aan. Kijk me aan en zeg mij, het is voorbij. Want zie jij niet... Het is niet, de koffie, jij maar pijn. Je kunt denken, het wordt beter... Maar weet beter wordt het niet Door nu te gaan Zo weg te gaan Want als je gaat Neem je onze hoop en toekomst Onze dromen met je mee Als je gaat Als je gaat zonder te zeggen. Amazing. Je gaat, neem je onze. prachtig nummer is dat toch als je gaat en dat allemaal van Chris Mario Metti, onze zuidenbuur alweer, ja en daar hebben we over Golden Tears we gaan lekker naar het nieuws van uh, 6 uur ja, voor je het weet uh, is het alweer tijd en een hoop lekkere muziek hier hoor, natuurlijk uh, bij Entertainment Review. dus blijf erbij want uh, we krijgen nog een uurtje zo zeggen, tot zo!